Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle is in Nederland bekeken door bijna 2,5 miljoen mensen. Het was gisteren het best bekeken programma op televisie, zegt de stichting Kijkonderzoek. In Groot-Brittannië trok de trouwerij 18 miljoen televisiekijkers. Dat was net iets minder dan bij het huwelijk van Harry's broer William, zeven jaar geleden. Toen waren het er 19 miljoen. Duizenden Europese Turken hebben zich verzameld in Bosnië voor een toespraak van president Erdogan. Veel van hen komen uit Duitsland. Erdogan spreekt straks in Sarajevo 20.000 mensen toe. Het is de enige campagnebijeenkomst van Erdogans ak buiten Turkije in de aanloop naar de verkiezingen. Op 24 juni kiezen de Turken een parlement en een president. Duitsland, Nederland en Oostenrijk hebben Turkse campagnebijeenkomsten verboden. Maar de regering van Bosnië ziet geen problemen. Staatsbosbeheer heeft drie herten uit de Oostvaardersplassen afgeschoten die op de A6 liepen. Dieractivisten hadden vannacht de afrastering rond de Oostvaardersplassen op 21 plekken doorgeknipt. De edelherten konden daardoor ontsnappen. Omdat ze de verkeersveiligheid in gevaar brachten op de snelweg zijn ze afgeschoten. Voor de tweede dag op rij is in Zuid-Limburg een grote lading chemisch afval gevonden. Deze keer in de plaats Nut. Vermoedelijk is het drugsafval. De politie legt een link met festivals. Drugsafval kan grote problemen veroorzaken voor het milieu. Soms komen er giftige dampen vanaf. Gemeenten moeten het spul dus snel opruimen, zeker als er sprake is van lekkages. De radio-e-programma's De Taalstaat en Vroege Vogels en de jongere zender Funix zijn genomineerd voor de zilveren reismicrofoon. Juryvoorzitter Vincent Bijlo maakte dat bekend op NPO Radio 1. Radio 5-presentatrice Tineke de Nooi krijgt de ere reismicrofoon voor haar hele oeuvre. Het weer, zon, ook stapelwolken... later in het oosten en zuidoosten kansen op een onweersbui. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek...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 Ja, lieve luisteraars, we welkom bij uur 3 van GFM Sport Live in een uh, hele bijzondere uh, editie, aflevering. Want uh, ik zit hier samen met uh, Sandra en uh, met Dolly, want uh, waar Henning is, uh, Ade Contiaan, die uh, zat denken aan een sigaartje. Oh, we, ja, staan, uh, we zijn vandaag uh, op, het, uh, op het circuit. Ja, live vanuit Lacours, het restaurant op het circuit. En uh, dat gezegd hebben, we, dan moeten we ook zeggen dat dit programma mede mogelijk wordt gemaakt door Bernie's Bar Kitchen en het circuit Zandvoort waar wij vandaag te gast zijn. Nou, nou, Henne... Ook niet onbelangrijk. Nee, dat is zeker niet belangrijk. Hen is er inmiddels ook weer. Uh, en we hebben uh, wel wat leuks, want uh, uh, ik kreeg nieuws, ik kreeg een seintje door. Er is bij Danny uh, gescoord, bij Geldi. Nou, gaan we toch naar Danny toe, of niet? Din. Ja, dat is je weer. Yes, vertel, doelpunten. Ik, ik uh, nou, vlak nadat ik opging... Uh... Geert Los, binnen 3 minuten drie doelpunten. Zo. Dus uh, geel-wit uh, kan ze uh, gaan opmaken voor de vierde klasse. Dat uh, uh, betekent 3-0. zeg je? Staan ze met 3-0 voor? Ze staan met 3-0 voor. Nou, dan gaan we hier geel-wit uh, de, de vlag in de lucht steken hoor. Ha, ha. De doelpunten kwamen van 2-maal uh, Steven Hedermans en 1 keer Bella Salemi. Leuke wedstrijd. Ja, het e is het verkeerd. De, de, de nieuwsloten Sloten uit Amsterdam, daar spelen ze bij, die uh, doet niet zo heel veel. Behalve dan ballen over het schieten no. En uh, ja, de, de schietent uh, gaat ook weer geopend worden, denk ik. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat ze kampioen zijn, hè? Dat uh, Gelwitjes in de vierde klassen ons. We hebben gekkere dingen meegemaakt, hè, dus wacht nog heel even Jawel, maar ik geef <laughs> vast een kleine felicitatie naar die Geelwitters. want dat is een uh, geweldig ploegje, allemaal jonge jongens. Heerlijk nou kan je weer terug in de vierde klas Ja, leuk. Demme spreek je zo nog. Ja, Oké. Okay. Hoi Danny. Zo, nou. Hadden de dames, oh. hadden de dames een leuk verhaal? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zat eigenlijk te hopen dat jij verder ging. <laughs> oh ja, maar kijk, ik heb een beetje storing, hè? dat heb ik verteld, op mijn telefoon. En uh, ja, het nieuws komt niet zo snel als dat het normaal tot ons komt. Maar ja, ik blijf proberen, ik kan niet anders zeggen. Het is wel zo dat de kopgroep in kleine stukjes breekt tijdens de Giro d'Italia. Daar zijn nog 68 kilometer te, te rijden. En het regent daar als een gek. Zou je niet zeggen als je hier naar buiten kijkt hè? Uh, nee, maar het is ook zo. Het is hier toch ook niet echt opengetrokken. Ik bedoel, als je verderop kijkt richting ingang van, uh, van het circuit. Ja, dat zie je niet. Nee, dat uh, kan. Ja, Dolly die zit achter een. Uh... <laughs> achter een banner. Dolly, het is mistig. <laughs> wat wel, wat het, is, uh, het is heel mistig, ja. ja. ja. Ik hoop meer, dat ik de weg is... terug nog vind straks. Het dat is ook uit. heel koud. Er is een hele koude wind. Dus van die warme voorspellingen klopt helemaal niets. En er lopen mensen in korte broeken en korte shirtjes. Die hebben het echt koud buiten. Ja, ja, ja dit... maar dit kan de Zandvoortse zeevlam zijn. Hè? Dat de rest van Nederland gewoon lekker open en uh, blauwe strakke luchten zijn. En uh, dat wij het hier even te verduren hebben met ja. de zeevlam. Ja. Komt regelmatig nou ja, voor. Sandra Lissenberg is een echte zandvoortse. Die weten al die ja, achtergrondinformatie. Nee, ja, maar ik ben, ik ben niet echt. Hè. Dat mag je pas zeggen als allebei je ouders echt zijn. En zoals net gezegd, mijn moeder komt uit Tsjechië. En mijn vader uit Badhoeven City. Dus ik uh, ben hier wel ja, geboren, maar import, import. Ik, ik, ja, Net ik Net als nee. ik. niet uh. ook trouwens? En is, uh, uh, maar jullie zijn me niet minder lief voor jongens. Nou. Uh, allemaal goed. <laughs> <laughs> Heb jij nog een beetje muziek op je op je muziek uh, dingetje staan? Een beetje uh, nog Sparta is gescoord. Stijn Spierings brengt het publiek op de banken. De aanvaller verovert zelf de bal op het middenveld en zet het op een lopen. Met een kapbeweging speelt hij zijn directe tegenstander Veendorp uit. Waarna de linksbuiten de bal kalm in de verre hoek schuift. Sparta op koers voor lijstbehoud in de Eredivisie. Ondanks de achterstand hoeft FC Emmen nog niet te wanhopen. De ploeg van Dick Luc Kien heeft een doelpunt nodig, want bij een gelijkspel is Emmen door. 38 minuten gespeeld en daar is de goal voor Emmen 1-1. Bij deze stand is Emmen Eredivisie.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 Hen, ik heb, uh, ik heb nieuws voor jou ja. en daar ga je heel erg blij van worden. Maar dat ga ik je niet zelf vertellen. Okay. Dat gaat iemand anders doen. Vind je dat goed? Ja, tuurlijk. Wie, uh, wie hebben wij aan de lijn? Hallo, hallo. Ja, goeiedag. Met uh, Paul Heisenberg, teammanager van uh, Jonge AFC. Dag, Paul. Dag, goeiemiddag hè? Vertel, want uh, Henny uh, die, uh, die, die, die heeft ineens hele grote ogen. Ja er, werd gezegd, ja, er werd gezegd dat jullie verloren hebben met 4-2. Ja, dat is helaas waar en niet. Maar uh, soms kun je ver verliezen en toch winnen. Want onze grote concurrent Jos Watergraafsmeer uh, die heeft 1-1 gespeeld. Dus uh, we zijn toch kampioen. <laughs> Gefeliciteerd, Paul. Ja, jongen, ik heb vandaag een rollercoaster gehad. Nou, dat, uh, ze zeggen in sport ligt uh, verdriet en geluk soms dicht bij elkaar. En vandaag was dag dat, uh, we gingen zelf met 4-2 onderuit bij uh, Ado 20. Waren nou, zij uh, zo goed of wat, wat, wat is de reden? Ja, nou, wow. ik, uh, zij hebben best goed gespeeld. Laat ik uh, die ploeg zeker een compliment maken. Maar wij hebben ook niet ons normale spel gespeeld. We hadden moeite om echt een goed elftal op de been te brengen. We hadden ziektes, blessures, eindexamens, een paar jongens in de Ramadan. Ja. Uh, nou ja, noem maar op. Dus uh, ja, we hadden eigenlijk uh, niemand op de bank. En. Uh, uh, het liep gewoon niet lekker, en, uh, dus we gingen met 4-2 uh, de Bietenbrug op. Dus wow. uh, het was mineur al om, maar, maar we waren nog steeds niet kansloos, want we hadden het volgende week dan zelf uh, ja. kunnen afmaken. En het goede nieuws maar, kwam uh, van het andere veld. Het goede nieuws kwam bij Fortuna Wormerveer vandaan, want uh, die uh, hebben Jos op 1-1 gehouden, waardoor we niet meer in te halen zijn. En uh, wij gaan zo lekker op HFC met de jongens barbecuen en een feest vieren. En dan uh, volgende week, na onze thuiswedstrijd. Dan uh, doen we de, de schaaluitreiking uh, met alles erbij. Dus iedereen is van harte welkom daar. Leuk. En dan gaan we ons uh, prepareren voor het 1K. Uh, ja, want dat is uh, de derde keer in vier jaar tijd. En dat is ja. natuurlijk een ongelofelijke prestatie. Uh, heel snel na de laatste competitiewedstrijd moeten jullie de eerste wedstrijd spelen. En dat is waarschijnlijk tegen Odin, hè? Ja, dat is nog niet helemaal zeker, maar we hebben dus volgende week 27 mei de laatste competitiewedstrijd thuis tegen SDO. En uh, dan dus ook die schaaluitreiking en uh, dus het publiek van harte welkom daar. En dan 30 mei al, dus dat is midweeks, dan uh, gaan we al uh, de eerste ronde van het NK spelen. En uh, ja, dat zal uh, tegen de de zaterdagkampioen zijn van de reserve handplassen West 1 en uh, wie dat wordt nou, dat moet ik nog even nakijken maar ik dacht dat Odin uh, daar uh, de beste ging gooien. Ja. Cool. leuk hoor ja. geweldige prestatie ja. Paul van harte gefeliciteerd Dankjewel. Het was een, een rollercoaster, maar het is vol brand. Ja, dat is begrijpelijk. <laughs> Paul heeft toch niet zomaar waar op zo, maar ik denk dat er nu helemaal niks meer op zit. Nee, er nee, nee. nee, dat is, dat is nu helemaal niks meer. <laughs> en, en, en, maar en, en, geweldig... En helemaal, geen hele paal, geen haar. Geweldig goed nieuws. Er is maar één club in het land. Zo is Jenny. Martijn, bedankt je. Dag, dag, jonge, dag. Hoi. Hoi. En Even, even heb... naar die wedstrijd van, van de, de promotiedegradatie met Sparta en Emmen. De eerste serieuze aanval van Emmen die uh, was gelijk raak. Glenn Bijl werd goed diep gestuurd over rechts en behield het overzicht. Michael Chacon kiest uitstekend positie en schiet de bal hard achter Nienhuis. Bij deze stand is Sparta gedegradeerd en gaat Emmen naar de eredivisie. En dan hebben we breaking news. Oh jee. Uh, ja, Prins Bernhard is vandaag hier ook op het circuit en die heeft zojuist een interview gehad met NH Nieuws. En daarin uh, vertelt hij het volgende. Uh, het gaat over de Formule 1. En hij heeft uh, gezegd uh, dat er veel internationale concurrentie is. En dat het financieel gezien zeker een uitdagende zaak gaat worden om de... Ik nog... Ja, om de Formule 1. Ik ga even verder om de Formule 1 eventueel weer naar Zandvoort te krijgen. Maar ze zijn er zeker mee bezig om het plan verder te onderzoeken. En aan het eind van dit jaar moet bekend zijn... of de Formule 1 gaat terugkeren naar het circuit van Zandvoort. Dus uh, spannend. Ja. Wordt ik een dus spannend jaar. Ik zal hem even uitleggen. Uh, dat je net zegt, van, hey, ik ben niet meer te horen. Uh, we zitten hier natuurlijk op locatie. en We hebben hier een antenne uh, vlak verderop staan. Maar het is natuurlijk hartstikke druk. En daarnaast uh, schijnt ook de zeevlam, zo heet dat, schijnt ja. ook niet helemaal mee te werken. Ja. Dus als we af en toe een klein beetje wegvallen, dan, dan komt het daardoor. Okay. probleem. Ik he? heb nog nieuws ja. over de Giro d'Italia. Want ik heb het straks al gezegd, door die zware rit van gisteren kunnen er vandaag wel eens uh, grote jongens door het ijs zakken. Dat is gebeurd met nog zo'n 64 kilometer te gaan. Fabio Aru kon het tempo in het peloton niet meer volgen. Italiaanse kamp kampioen zal hoogstwaarschijnlijk weer veel tijd gaan verliezen. De 4 klasse C, Zwanenburg HBC. We gaan naar Maurice Havelboes. Ja, dat is nog een. Uh, het is vrij spannend, hè? Het is 0-0 uh, nog steeds. Uh, overwicht voor HBC. Uh, is eigenlijk de eerste helft al en de tweede helft aan zoveel. Het is een beetje lastvoetbal wat Zwanenburg speelt. Uh, ja, noem het lastig, noem het verstandig. Ze hebben natuurlijk een één punt uh, gelijkspel genoeg. Want ze staan 1-punt voor. Maar uh, ja, uh, HBC dringt aan. Maar voor de rest uh, weinig kansen. De opvallendste man bij HBC is de nummer 11. Uh, Tim Hollander die uh, met, met vrij veel techniek uh, leuke dingen laat zien. Voor de rest... Uh, bij, ja, bij Zwanenburg goed, bedoel je? Nog. Ja, pardon. Ja, precies. Nee, uh, Even ja, voor de duidelijkheid ja. voor de luisteraars. Dus als het gelijk blijft is Zwaneburg kampioen. Als HBC scoort is HBC kampioen. Nou, het is op het moment zo. Ze staan één punt voor Zwaneburg. Dus ze zijn nog niet kampioen. Maar ik geloof dat ze volgende week tegen... Nou ja, DIO, DSK, dat weet Martijn beter. Maar uh, daar moeten ze tegen en uh, HBC tegen en NFC. Dus je hebt het wat zwaarder, maar uh, ja, eigenlijk moet HBC winnen. Ja. En, en Zwanenburg heeft er één punt genoeg, nu nog, maar ze zijn nog niet kampioen. Oké, okay, luister Maurice. Heb jij enig idee hoe dit geweldige station waar jij voor zit te verslaan... Op, bij die wedstrijd tussen uh, Zwanenburg en HBC, hoe dat ontstaan is? Ik begrijp je vraag niet. En niet nog een keer. Nou, je, je, je bent nu op ZFM, het geweldige lokale station ja, ja, ja. van, van ja. Zandvoort. Ja. Weet je hoe weet dat ontstaan is? Dat weet je waarschijnlijk nee. niet, hè? Weet je wie nee, dat wel nee, weet? Nee. Nou. Sandra Lissenberg. En die heeft hier de man die daar heel veel mee te maken heeft. Maar op tot straks hè? Doei, doei. Ja, dat is het, uh, het, het leuke om in je eigen woonplaats een radioprogramma te mogen presenteren in een restaurant tijdens een evenement... waar overal uh, in het restaurant glas om je heen zit. Dus je ziet iedereen. En zo zag ik ook Edwin voorbij schuifelen. En uh, om even uh, Edwin in connectie te brengen met CFM. Uh, het, uh, het jaar was 1989, geloof ik. En Zoiets, ja. uh, vier Sandvoortse jongens... Uh, met allemaal een alibi. Ik noem ze maar even Dirk van Kampen, Rob van der Velden, Niels de Vries. En uh, jij was Edwin de Wit. En met nadruk op was, want zo heet je eigenlijk helemaal niet. Nee, nee, nee. <laughs> Hadden een piratenzender op een zolderkamertje op de Van Lennepweg. En uh, ja, dus de fake namen waren omdat het hartstikke illegaal was. Maar ja. hoe leuk was het? Ja, het was heel leuk. Uh, Zeker. En uh, hoe, hoe semi-professioneel ook, want jullie waren 18... Nee, ja, nog, jonger. nog jonger zelfs. Ik had, uh, het was mij net mijn brommer, dus ik denk dat ik 16 of 17 was. Dat bedoel ik. Ja. En uh, ik, ik mocht daar de telefoon opnemen en de verzoekplaatjes uh, telefonisch uh, uh, aannemen. En op een papiertje schrijven en naar de studio brengen. En de studio was niks anders dan een ander kamertje met een draaitafel. Ja. En eigenlijk ja, hebben we het aan jou te danken dat we hier dus eigenlijk vandaag zitten in nou deze ja, glorie. Een, een klein stukje aan mij hoor. Nou ja, ik, nou, ik, ik zie dat toch wel een hele hoop als, als, als van uh, ja, jou. Uh, Edwin, je hebt uh... Sondra, Sandra voor voor de voor, voor ja. gaat, mag ik ik wil heel even storen, want we hebben, een, ja, nee, we hebben oh. ja, een nou we hebben een beller. Jerk, vertel. En hier is de stand 1-0 geworden in die wedstrijd tussen Bloemendaal en Ouderkerk. Het was in de tiende minuut dat Melvin Jordaan scoorde, was een goede goal van Melvin. Het was een actie aan de linkerkant van het veld. John plaatste hem op Boogaard. Boogaard zag Frieso Jager diep gaan. Frizo Jager ging ook diep, zette hem fantastisch voor. En bij de tweede paal was het Melvin Jordaan, die de kleinste man van het veld, die hem op zijn hoofd kreeg en intikken. En zo staat Bloemendaal met 1-0 voor in deze wedstrijd na tien minuten spelen. Ja, en nu mogen jullie weer werden, als dat lukt. Nou, ik... Ja hoor. Uh, ik, uh... Ja, waar waren we? We werden eventjes uh, geïnterrepeerd. Uh. Maar uh, dat is uh, ook belangrijk. Uh, Door, oh, de sportprogramma. Je, je, je, je bent daarna uh, werkzaam ge, uh, gegaan in de muziek. Dat, uh, van je, uh, Zeker. Je, en dat ja. doe je nog steeds? Zeker. Ik, uh, ja, niet zo heel veel meer hoor. Maar ik uh, mag toevallig 16 juni weer, uh, weer dj'en in... Uh, in Duitsland nu, Haldensleben, ver weg. Oh. Maar is wel heel leuk. Groot feest. Super toer ja. En daarnaast is fotografie ook nog een... Uh, je zit hier naast me met een hele grote camera uh, ja. op statief. En uh, dat, dat is jouw andere grote hobby geworden. En je maakt uh, prachtige foto's. En voor degene die dat uh, willen bekijken, die kunnen dat doen op Instagram. Zeker. En ze kunnen je vinden als... Stanford Foto. Nou... En uh, ook zo oh, foto.nl. Ja, kijk, dat kan, kan niet misden, <laughs> ja, dat is je, ja, dat, ja, Maar dat zijn gewoon niet bekende. Je weet nooit wie erachter er achter uh, zit. Ja. En nu heb je ineens. Ja, een uh, zicht. Kijk nou, ja. hoe leuk is dat? Uh, dat was even een kleine zijstap van de racerij naar de radio ja. en weer terug. <laughs> ja, en daarom ben ik ook hier om even te kijken voor wat foto's. Ja, ik moet even kijken. Ik ben, ik ben niet zo'n hele grote racefan, maar ik vind wel het evenement een natuurlijk geweldig. En helemaal voor een dorp als Zandvoort, uh, ja, alles staat op zijn kop. Er zal lange files zijn vanavond, maar volgens mij is het voor iedereen leuk en iedereen een groot feest. Dus uh, ja, kan niet missen. Kom je morgen en is terug? Leuk. Nou, morgen werk ik niet, maar uh, ik had een elk voor vandaag kaarten. Dus uh, dat ja. hangt er nog even een beetje vanaf. Ja. Maar uh, ik, ik vond het erg leuk uh, om even te kijken. Edwin, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Okay. Veel plezier nog. Joep. Can we pretend that airplane? Got like shooting stars I could really use a wish right now Wish right now Wish right now Could we pretend that airplanes in the night Sky like shooting stars I could really use a wish right now Wish right now Wish right now Yeah I could use a dream or a genie or a wish To go back to a place much simpler than this Cause after all the party and it's smashing and crashing And all the glitz and the glam and the fashion in all the pandemonium and all the madness there comes a time where you fade to the blackness and when you're staring at that phone in your lap and you hoping but them people never call you back This just how the story unfolds You get another hand soon after you fold And when your plans unravel in the sand What would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane Sorry I'm late I'm on my way so don't close that gate If I don't make that then I switch my flight And I'll be right back at it by the end of the night Can that airplane's in the night sky Like shooting stars so, I can't really use a wish right now right Wish right, right now Wish right, right now, right right now, right right right now. Right now.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 Radio Bit report. Bit report. Het is een geweldige dag hier op Zandvoort, op het circuit. Volgens de laatste tellingen en de mensen die er verstand van hebben... zijn er vandaag 200.000 mensen op het circuit geweest. Het is werkelijk ongelooflijk. 200.000 mensen. Jij zei het al, hè? Ongelooflijk. Jij is... schatte het al. Ja. Jij zei, dat zijn er geen 150, nee, dat, dat zijn er het... 200.000. 200.000 ja. mensen, jongens. Het is echt een record. Ik in, weet hoeveel te straks zijn. <laughs> Hey, wat ook heel erg leuk is, er is op dit moment ook een, een persconferentie aan de gang van Ronald Koeman over het Nederlands elftal. En uh, die zegt nogal wat dingen hè. El Jero Elia is goed bezig bij zijn club. Gustil en Justin Kluiver zijn goede spelers, maar die kunnen mooi bij Jong Oranje nog twee wedstrijden spelen. Richting de Nations Cup wil ik dan een, een vaste groep jongens. En het feit dat er veel rondom Justin Kluivert speelt, speelt geen rol in mijn keuze. Ik ben benieuwd naar zijn volgende stap, zegt Koeman. Dat geldt voor meerdere jongens, niet alleen voor Justin. Dat zijn toch interessante dingen, hè? Doelpunten maken... Uh... Wat is er, uh, Martijn? Ik nou, ja. hoorde je niet. Je hoorde me niet? Nee, ik was niet te verstaan. Ik heb dus een heel verhaal van niks zitten houden. Wat was met met LAM? Vijf zinnen wel, ja. <laughs> ja. joh. Ja, ja, dat hebben we vaker weer. Nee, maar dat hebben we vaker weer niet hoor. Dat, dat, dat is zoveel allemaal. Een geintje, Je mag het zo meteen nog een keer doen, maar. We hebben Willem aan de telefoon staan, Ja, Willem. Hey Goeie Willem, middag. wat een middag, hè? Ja, prachtig, uh, toch? <laughs> Hou ons en niet het langer de, in spanning. Wie heeft de Levenscup Cup gewonnen? Willem, ben je er nog? Willem? Ja, Willem, is, Willem is weg. Dan gaan we hem opnieuw... Uh, we gaan Willem gewoon opnieuw bellen. ...contacten. De, weten we nog niet hoe die Ladies Cup is afgelopen? Wat is dat toch erg jongens? Waarom? Hoe kan dat nou? Te horen hier toch die uitslagen te brengen, vind je niet? Ja, en, en tenminste wat dames om te interviewen. Ja. Ja? Willem is terug. Willem? Nou, mag, mag je voor één keer ook Cherk heten? Oh, Cherk. Cherk, wat is er aan de hand jongen? Vertel. Kerk, Kerk, Kerk. Ja. Kortel. En hier is de stand 1-1 geworden in die wedstrijd tussen Bloemendaal en Oude Kerk. Het was JD die er van een meter of twintig keihard uithaalde. Onderroepelijk op zijn slof dan die bal. En schitterend binnenschoot. Onhoudbaar voor Joost Breedtekeeper. Maar dat betekent dat die stand hier met een kwartier te spelen in de tweede helft 1-1 staat. En beide clubs hebben daar niks aan, hè, aan een gelijkspel. Bij kerk is al weg. Dan kan ik misschien tussendoor even melden dat we net hebben kunnen lezen dat er nog steeds een file staat richting Zandvoort. <laughs> op de dreef in Haarlem is er nog steeds file en in Haarlem worden inmiddels rijbanen afgesloten om de stroom te stoppen en uh, mensen te adviseren om maar weg te gaan. Maar je redt het nooit meer op tijd dan uh, naar Zandvoort als je nu nog in Haarlem staat. Je gaat vandaag niks meer meekrijgen. Nee, en morgen, jongens, als jullie willen komen, uh, kom alsjeblieft met het openbaar vervoer. Want het is je, geen doen met de auto, jongens. 200.000 vandaag, ik denk dat er morgen nog meer komen. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Want het weer wordt ook beter. Dus je krijgt ook de dagjes mensen voor het strand. Ja. ja. Ongelofelijke dag. Ja, voor de mensen die, die nu nog weggaan en eigenlijk de file willen voor mij proberen te spreiden. Blijf lekker een hapje eten in het dorp of aan het strand. Absoluut. Maak er een dagje vanavond. van. Ja. ja, ga vanavond wat later weg. Want het maakt niks uit. Je bent waarschijnlijk op dezelfde tijd thuis. Dat denk ik ook. Of je om vijf uur vertrekt of om tien uur. Zodra ik de jongens hier zie, laat ik aan ze weten wat ik ze adviseer. Jonge spelers moeten zoveel mogelijk minuten maken. Sommige keuzes naar het buitenland zijn goede geweest, maar dat hangt er per individu vanaf. Ik praat er wel met ze over, met Matthijs de Ligt bijvoorbeeld, maar ook iemand als Wout Weghorst. Daar is deze periode genoeg tijd voor. Al dus Ronald Koeman tijdens zijn persconferentie. Er staat ook mijn microfoon weer dicht. Hij gaat lekker zo, hè? Ja, dus, uh, ja, moet ik heb geprobeerd Willem weer terug te bellen, maar ik denk dat Willem boos is dat het niet helemaal goed ging. Uh, ja, als, een, een of plek... zijn telefoon is leeg, want dat ja. zijn meerdere verslaggevers ja, die daar last van hebben. hebben ja. nee, we gaan uh, een stukje Powerbank muziek... hier in je zak, hè? Ja, tegenwoordig hoort dat eigenlijk wel, toch? Kijk, dat ik dat nou moet adviseren, hè, als oude kallen zijnde. Hoe? <laughs> Hoe? <laughs> ja. Oké,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 ...van collega Rick de, uh, in, Jean Mendes in mijn blad. Hij draait hem eigenlijk iedere week standaard. Wel mooi nummer hoor. Absoluut, absoluut. Moet je je voorstellen, 200.000 mensen op een circuit in Zandvoort... ...en wij moeten radio maken. En dan gaat er wel eens wat mis natuurlijk. En we weten nog steeds niet hoe die Ladies' Cup is afgelopen. En Sandra Lissenberg wil dat zo graag weten. Sandra, vraag het maar aan Willem. Willem, Goedemiddag. Yeah. Nou Hoi, ik, ik ben blij dat we je eindelijk hebben te pakken kunnen krijgen. Wie heeft de Ladies' Cup gewonnen? Ja, dat is een uh, bekende Nederlander. Voor mij een Onbekende Nederlandse, maar dat is uh, Elise Kruppen. Dat is zo'n voetblokker uh, uh, chicks, love food. Ik weet niet of het jou iets zegt, maar hij zegt het niet. Mijn dochter zegt dat alles. <lacht> oh, kijk eens aan. Oudere ja, ja, generatie. Ja, dat wou ik zeggen. Op de tweede plaats uh, was het dan uh, een van de jumbo medewerkers uh, die eerder uh, dit jaar werden opgeroepen om ook mee te doen aan uh, deze race. En dat was hartstikke leuk uh, natuurlijk. Dat was uh, Dorim uh, van Thieme. En derde, ja, die kennen we nog uh, vanuit februari. Die ze eigenlijk voor een hoop uh, Nederlanders uh, zomaar in één uh, op het Olympisch podium uh, met goud. Carlijn Achterreeck, uh, die werd derde bij de Lady en die was ook nog de snelste ronde te rijden. Die moest van achteren vertrekken in het veld. Nou, die heeft een prima race gereden. Lijkt erop dat hij uh, een van die vrouwen is uh, die echt gewoon met snelheid om mee te gaan. En is niet gek natuurlijk. Uh, voor de race uh, toch uh, tegen me. Ik vind het zo warm in een auto. Ja, als jij eens bent, gewend bent, uh, is het gauw warm uh, natuurlijk in een auto. Maar ze heeft het prima gedaan. Nou, mooi. is het ook nog bekend in welke auto's de dames hebben gewonnen? Want net als bij de Formule ja, dat... 1 doet de motor er wel toe. Was het de Renault-motor? Was het de Peugeot-motor? Willen we weten? Nou, daar zijn allemaal uh, gelijkwaardige autootjes uh, waar de dames in rijden. Dus uh, het is niet uh, dat het aan het motor uh, heeft gelegen die het gewonnen heeft. Die auto's zijn allemaal gelijkwaardig afgesteld en allemaal hetzelfde aantal PK's. Nou, dankjewel Willem voor deze informatie. Is Het uh, dit, dit is nog niet gelukt om een van de dames uh, voor de microfoon nou ja, te krijgen? De, nou ja, ja, ik was bezig... Uh, Jaap is daar uh, vooral, uh, die loopt daar de hele middag al achteraan. Ik weet niet, uh, misschien uh, doet hij meer als er achteraan lopen. Maar die zou ze interviewen. Dus... Nou, dan wachten wij op, op ja. We gaan hem zoeken, jo tenminste nou nou ja, van de 200.000 anderen. <laughs> Maar jullie hebben ook zijn telefoon. Probeer uh, proberen hem even te bellen of hij al wat heeft van uh, de dames. Dank je wel, Willem. We gaan even naar Rotterdam, oh. naar die wedstrijd uh, in de playoffs... Uh, voor de promotiedegradatie naar de eredivisie. Fred Friday rommelt zich het strafschopgebied van Emmen binnen... en gaat tegen de grond. De spits wordt wel degelijk vastgehouden door veldmaten. Hickler geeft in eerste instantie niets... maar de situatie wordt nu behandeld door de videoarbiten. En die heeft inmiddels ook een uh, besluit genomen. Want de videoscheidsrechter Kevin Blom achter het vasthouden van vrijdag na bestudering van de beelden niet zwaar genoeg om de bal op de stip te leggen. Discutabele beslissing van de arbitrage. Stam nog steeds 1-1 daar. We gaan uh, verder met het uh, programma hier vanuit uh, de, uh, ja, van die, dat fantastische circuit in Zandvoort. ...waar vandaag een record aantal mensen van 200.000 is geweest. Ik weet niet wie ze allemaal geteld heeft. Ik niet hoor, maar dat was bijna niet te tellen. Maar u hoort het geluid weer, er gebeurt hier van alles. Het is fantastisch. Mensen staan met hun neus tegen de hekken gedrukt. En Martijn, onze technicus CQ-presentator vanmiddag... ...probeert iemand aan de telefoon te krijgen, dat is Jaap Koper. Mocht hij luisteren, Jaapie, we zijn dringend op zoek naar je. Maar we willen graag wat meer info van je krijgen. We gaan het verder allemaal volgen, zowel de Giro d'Italia... Als uh, uh, het voetbal tussen Sparta en, uh, en die andere ploeg in de Emmen in de promotie uh, promotiedegradatie. Maar wat we ook hebben is het feit dat uh, uh, Ronald Koeman op dit moment een persconferentie houdt. En daarin kwam belangrijk nieuws naar voren. In principe is Robin van Persie niet in beeld, al dus Koeman. Door fysieke omstandigheden heeft hij. Niet heel veel kunnen spelen als hij bewijst fit te zijn en veel wedstrijden speelt. Dan zou het kunnen. Het wordt in ieder geval moeilijk. I hope it leads the way for you Hier is het naar VFM Sportlife. Fantastisch programma. Nog 43 kilometer te rijden in de Giro d'Italia. Overal rijden nu plukjes renners over de Passo di Sant'Antonio. Vooraan leiden Chirelle, Quintana en Dens de Dans, Gevolgd door de Chicone die net aansluiting heeft weten te behouden. 40 seconden daarachter rijden de vier Italianen. Masnada, Visconti, Ulissi en De Marchi gebroedelijk bij elkaar. Vanuit het peloton. Vanuit het peloton. Wat gebeurt er in het peloton? Vanuit het uh, peloton, dat ongeveer op 2 minuten en 30 seconden achterstand krijgt uh, op de koplopers, zijn Woods, Nibala en Barbin weggereden. Spanning te over op de Passo di Santa d'Antonio. En we hebben een, uh, een collega naast ons zitten. Ja, dat is uh, Leon van Es. Maar ik had net ook nog iemand uh, hier staan die, uh, die twee uur geslapen heeft de laatste dagen. En daar wil ik ook wel eens even van horen hoe die zijn dagen beleefd heeft. En dat is allemaal radio en allemaal beveiliging. Maar Rian, hoe heb jij het ervaren? Dit is absoluut een geweldige dag. Het is ongelooflijk wat er hier gebeurt. Dit is het absolute bewijs dat Formule 1 bij Zandvoort hoort. 200.000 mensen. Wie ze geteld heeft, weet ik niet. Het kunnen er ook 201.000 zijn, maar het is echt onvoorstelbaar. En wat heerlijk is, dat geluid. Ja, dat geluid dat is Dat is zo waanzinnig. Uh, het was zelfs zo druk dat uh, heel veel mensen alleen maar het geluid gehoord hebben. En de auto niet meer. Nee. Want het, je moest werkelijk over de koppen lopen. Maar fantastisch. Maar Sandra bijvoorbeeld, die nu het, uh, op het circuit aan het rondlopen is samen met Dolly... om wat uh, reacties van het publiek te krijgen. Die doet gewoon haar ramen en deuren open als er racers zijn. Want die is daar zo trots op. Die zegt, dat hoort bij Zandvoort, dat ja. hoort bij mij. Ja. En net ook uh, dat uh, die uh, twee rondjes die uh, de mannen even draaiden voor de hoofdtribune. En dan die geur van dat rubber. Ja, daar moet het dorp eigenlijk gewoon elke week van voorzien worden. Dan gaan we er weer voor met z'n allen. Hey, jij bent uh, een van de, van de ja, leiders of uh, leidende Drijfende mensen kracht, in, in de radio uh, ZFM. Het is natuurlijk onvoors. ...onvoorspelbaar wat, wat, wat er gebeurt met al deze mensen die hier uh, rondlopen... ...die dingen doen, het is een uh, ja, petje af, hè? Ja, absoluut. De totale organisatie, hè, dat is niet alleen het circuit... ...het circuit doet het fantastisch... ...maar ook de mensen van, van Jumbo, echt alles klopt. En ja, dat is fantastisch. Het uh, ja, blijft natuurlijk dat het even lastig is af en toe om in Zandvoort te komen... En om eruit te komen, maar als dus je hoort het dat er nu nog file staat ja, het is de water, het is de in steden, he? ja. nu nog, ja. wat willen die mensen? Die, die zien niks meer. joh. Nee, dit, ja. het is natuurlijk ook jammer dat het een beetje mistig geweest is. Nou, ja. wacht even, het is hier mistig. Hè? Ja. Hier hebben we de zeedamp, omdat we dus direct aan de zee zitten. zitten ja. Maar uh, Joop van Nes bijvoorbeeld, die woont hier uh, twee kilometer vandaan. En, en er die is zit het over. He, zonneschijn, ja, prachtig weer. Absoluut. En wij hebben het koud hier gewoon. Ja. Dus de mensen die morgen willen komen, houden rekening mee dat uh, hoe warm het ook voorspeld wordt. met die uh, wind en, en die mist. Nou, Hij begint nu al door te breken, hoor, in. Jawel, ja, maar de mensen maar hebben mijn... het koud. Ik zie ze lopen ja. in korte broeken, in korte, korte jurkjes. Het is gewoon koud. Ja. Hier. En, en datzelfde risico lopen we morgen ja. ook. Dat loop je dat morgen moeten we ook. Echt ja. goed in de gaten houden. Nou, nou ik, ik moet even de man uh, hebben die hier alles gedaan heeft hè, deze dagen. Ben Zonneveld, hij, hij zit nu samen buiten een, een sigaartje te roken of een sigaretje te roken. Maar deze man heeft twee uur geslapen, hier. Oh, je bedoelt Jonas? Ja. ja. ja. Ongelooflijk. Oh, ongelooflijk. Nou, hij je moet ziet het dat, hem, hoor. <laughs> dat, het, dat uh, afgelopen week uh, het hele team en met name ook uh, Marcus en uh, Martijn... Die hebben zich echt helemaal uit de naad gewerkt om ervoor te zorgen dat we gewoon hier vandaag staan. Dat, Niet, dat ja, is, want, want, dat wat, is wat, fantastisch. Wat mij vandaag uh, verteld werd, is dat er pas uh, vijf dagen geleden besloten is om hier naartoe te gaan. Nee, het besluit was wat eerder genomen. Maar je moet ook zeker weten dat je een plek hebt. Ja. Dat, uh, want het is natuurlijk al wat. Hè? Goed beschouwd is Jumbo toch een beetje de baas hè? vandaag, hè? het hele weekend. Ja. Uh, maar uiteindelijk hebben we via de mannen van... Uh, van het circuit en met name dan ook van uh, Burnies uh, hebben we een, deze mooie plek kunnen krijgen. Ja en toen hebben we ja, zeg alle registers opengetrokken en het, uh, en het voor elkaar gekregen. En we zijn heel veel schuldig aan ons technische team. Absoluut, ja, geweldig, zonder meer. Leon dankjewel. Emme komt geregeld onder de druk van Sparta uit en kan zelfs aan aanvallen denken. Er is 60 minuten gespeeld in de tweede helft. Uh, een poging van banning wordt er nauw en nood tot hoekschop verwerkt door de Sparta-verdediging. Een doelpunt van de bezoekers zou het lot van Sparta eigenlijk al gelijk bezegelen. Uh, er gebeurt ook genoeg op de regionale velden. En volgens mij, uh, bij Justin Luiten die staat bij DSV, uh, jij maakt aardig wat spektakel mee, of niet? Ja, er gebeurt genoeg jongens. Uh, het is in de 87e minuut uh, een uitbraak. Uh, slecht weggestapt uit de DSV-verdediging, uitbraak van dag 90... Koep is 16 wordt neergelegd, de scheidsrechter geeft een penalty. Ik twijfel of het een terechte penalty is. Uh, dus niet te wordt hij wel benut. En staat het in 1-1, waardoor de titelkomsten van uh, de NZV toch aan de linkerkant. de die uh, staat ruim voor tegen tijdelingen. En uh, ja, het wordt een lastige aangelegenheid om volgende week uh, en te winnen. FBUC, dat dus is FBUC te laten verliezen. Ja, dat, dat zou wel een aardige, aardige teleurstelling zijn, want ik bedoel ze hebben natuurlijk een aantal jongens van volgend jaar al vast weten te leggen. En eigenlijk, ja, ik heb een aantal van die jongens zelf geïnterviewd, gingen die het er wel vanuit dat ze helemaal, vanuit het niet, of, helemaal zelfstandig zeg maar, gingen promoveren, rechtstreeks. Ja, nee, correct. En uh, als ik even over het betrek, uh, staat doelman uh, Jesse Boer, maar ook uh, en naar de penalty met zijn handen in zijn haar. Maar ja, hij had de hele dag uh, kost wat kost het doel en ook hier blijft hij het antwoord schuldig op. Maar dat nu 1-1. Het is nu in de 90 minuut. En in een minuutje of twee die kan. Just, mocht er nog wat gebeuren, dan spreek je weer. En anders bedankt voor je verslag vandaag. 60 minuten voor voetbal in Rotterdam, just in En er is een aardbeving in Rotterdam, maar ook in Emmen. Anko Jansen krijgt de bal op een meter of twintig voor het doel en haalt uh, uitermate nauwkeurig uit. De bal past precies in het hoekje naast Nienhuis. Sparta staat voor een Herculische opdracht. Voor Emmen is de Eredivisie nu wel heel dichtbij. En om er even bij te vertellen, Emmen heeft genoeg aan een gelijk spel om naar de Eredivisie te gaan. Dus het uh, lot van Sparta hangt aan een heel dun zijden draadje. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like the flower spring. And I wanna kiss you, make you feel alright, I'm just so tired to share my nights. I wanna cry, and I wanna love, but you Spanning langs de velden die neemt toe. We hebben net gehoord dat de DSOV in de slotfase toch nog een tegentreffer te verduren kreeg. Um, wij zijn benieuwd, hoe gaat het in de vierde klasse bij Zwanenburg HBC? Maurice Harverboes. Ja, Het uh, laatste signaal heeft net geklonken en het, uh, het onwerkelijk is gebeurd. HBC wint met 0-1 bij Zwanenburg. Het is een doelpunt van Jan Kruithoff in de, in de 90e minuut. En uh, ja, de, wat ik al zei, de angst heeft overheerst bij Zwareburg en daar krijgen ze nu van uh, bord. Dus uh, 0-1. En daarmee het kampioenschap is, denk ik, vergeven. Er is nog 36 kilometer te rijden in de Giro d'Italia. De mannen zitten aan de voet van de Passo di Sant'Antonio. We hadden drie leiders, Shirel, Quintana en Dens. Daar zijn twee mannen bijgekomen. Visconti de Italiaan en Ciccone de Italiaan. Een groep van vijf man op kop op de, uh, ja, zeg maar op de, de eerste kilometers van de Passo di Sant'Antonio. Zondag, derde klasse voetbal VVA voor Leesboud. Celeste, hoe is het daar? Hallo? Hallo? Ik ja, nu hoor ik je. Goed, zo, goed, zo. Ik zei VVA, strijd, strijd voor Leesboud tegen degradatie. Hoe staat het ervoor? Uh, nou, de eindstand is uh, 0-3 geworden. For Roda 23, hè? Ja, voor Roda 23. Ja, Kort na de rust werd uh, 0-2 gescoord. En, uh, Direct daarna, eigenlijk vanuit de vrije trap, de 3-0. En uh, daarna heeft VVH het ook echt laten liggen. Roda was veel sterker. En um, helaas uh, voor VVH uh, een verloren wedstrijd vandaag. Roda 23 is natuurlijk een hele goede ploeg. Dus het is niet zo gek ja, dat klopt. je daarvan verliest. Maar wat zijn nou nog de kansen voor VVH om zich te handhaven? Um, ja, dat, uh, ik, ik weet ik de ik uitstanden niet van de andere van de pool. Om het zo te zeggen. En uh, nou ja, ik, ik, uh, ik durf het eerlijk gezegd niet goed te zeggen. Uh, dat ik werd niet heel erg positief gereageerd. Misschien dat Martijn daar meer over kan vertellen. Ik denk dat het uh, belangrijk is uh, voor VVA. Die spelen volgende week uh, de laatste wedstrijd uh, van het seizoen uh, tegen Spar en Spar en Moude, ja. En uh, dat gaat een hele belangrijke worden. Maar goed, dat, uh, dat is voor volgende week. Uh, vandaag helaas... Uh, nou, uh, ook wel weer leuk. Ja, absoluut. En maar, uh, vandaag helaas uh, nul puntjes voor uh, de tricolores, zoals ze zo mooi heten. Ja, helaas. Maar de muziek staat hier alweer aan, dus een uh, feestje wordt het sowieso wel. Okay. Hey, Dankjewel ja, een... les, daar zijn jullie goed in, hè? Ondanks het Nederlandse ja, dikfeest. Precies. En ik vind het heerlijk. De derde helft vinden wij altijd. De derde meis. helft vinden wij altijd. Zij hey, ja. doeg. doeg! Ja, in? Ja, Sparta is bezig met een slotoffensief, maar of dat voldoende is weet ik niet, want voorlopig staan ze met 2-1 achter. -en. en zoals iedereen weet, een gelijkspel is genoeg voor Emmen om te promoveren, dus dat is een, een zware bevalling. Maar ja, je weet het maar nooit, het is en blijft voetbal. <totstuken> Croissantje in je oven, om bij de bed naar boven. Doe de gordijnen open, voel de zon in je ogen schijnen, brengen, De vogeltjes zingen, het leven dat ze vol met van die schitterende dingen. Kijk, ik werk als een gek en zit sterk op mijn stek omdat iedereen die rep. Nu aast op mijn plek, maar vandaag zeg ik relax, rustig en oké. Okay. Fiets naar het park met een flesje rosé. En die zegt sowieso zo. Ik laat het waaien in de wind, want ik zit nu in mijn zondagsflow. Vandaag zonder show en dat vind ik prima. dacht dagje van een barbecue met iedereen in die man. naam nou, wat hosjes, tonijn en wat lamsvlees. Breng ik wijn, bier en huis, dat iedereen een lams feest. En feest in het rond met wat zondag rijst. En dan weet je, dit moet wel een zondag zijn. Dit moet een zondag zijn. voel me lekker en ik maak me niet druk. Dit moet een zondag zijn. De zon schijnt dus het het dag kan niet stuk. Weer moet een zondag zijn, als ik zie hoe je lucht aan me zei Weer moed aan zondag zijn, en daar is je gezet tegen mij Zit op de fiets, ben onderweg naar iets, geen idee waar naartoe Maar hey, dat boeit me niets, want hè, ik doe het rustig aan, niks om te stressen Ik pak mijn telefoon wat check de sms'en Hoe laat ben je waar en waar heb je zin in? Ben je nou naar buiten of blijf je toch liever binnen? Het maakt me allemaal niks uit. Want ik weet ik beleef deze dag. Alle dagen van de week. We kunnen gaan naar het strand. En zitten in het zand. Staren naar de zee met een rosetje in je hand. We kunnen shoppen in de stad. En alles op ons pad. Halen en betalen. En dan drinken we nog uit. We kunnen naar de bioscoop. En vind je dit nog doof? Kan je mee naar die meziten? Yo, ik kijk wel hoe het loopt. Er is van alles mogelijk. Er zijn opties genoeg. Want ik heb een mooie dag voor de boeg. zijn. We zijn nog steeds op het circuit van uh, Zandvoort en ik hoor allerlei hele rare geluiden. Sandra Lissenberg, ik hoop dat je me kunt verstaan. Uh... Ik uh, kan je duidelijk verstaan. Oké, okay, jij bent op het circuit, heb je al leuke mensen ontmoet? Ik heb heel veel leuke mensen ontmoet en de, uh, ik hoop dat de leuke geluiden die je kunt horen een DJ zijn. Uh, of een DJ is die met uh, Spaanse muziek uh, oh. eigenlijk uh, ja, het tonnetje hier een hart onder de riem steekt. Uh, het tonnetje komt hier inmiddels wel door. Uh, ik zie heel veel uh, blije mensen. dus uh, ja, die, die hebben toch echt een goede dag gehad. zie uh, verkleden mensen ook. Uh, ik heb iemand van het Rode Kruis gesproken. Uh, eigenlijk geen uh, bijzonderheden geweest. Geen grote bijzonderheden. Is dat is ook altijd goed nieuws. Zeker op zo'n grote populatie van 200.000 bezoekers op een dag. Dus laten we hopen dat het uh, morgen nog eens een keer zo, uh, zo wordt. Het Rode Kruis is hier met 25 man aanwezig. En uh, nou ja, alles uh, is in goede banen geleid. Het enige uh, vervelende wat, wat ik hier en daar heb vernomen. Is dat het uh, parkeren in Zandvoort is natuurlijk al een groot probleem. Uh, we mogen bestellen dat het tekort is aan parkeerplaatsen. En uh, er zijn dus uh, hier en daar flink bekeuringen uitgedeeld. En ja. ja, of dit nou de dag is. Of het weekend is om dat te doen. Heel uh, flauw. Heel ja. flauw. Uh, het is behoorlijk flauw en ik weet niet of je die mensen met een uh, hele fijne nasmaak dan voor laat gaan op zo'n dag. Ja, maar uh, nou ja, la laten we dat heel even buiten laten. Ik zie allemaal uh, blije, tevreden mensen, uh, tevreden ondernemers ook, die hun baar hier goed kunnen sluiten. Uh, en uh, ja, ik, ik denk aan het eind van de rit dat het dit toch wel als een, uh, uh, ja, na morgen als een groot succes. wat ik hier zo van mij mee meekrijg.